Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een wilde staking van bagagepersoneel van KLM op Schiphol... heeft geleid tot tientallen annuleringen en een grote drukte op de luchthaven. Er staan inmiddels lange rijen in de vertrekhallen. Het was sowieso al druk op Schiphol vanwege de eerste dag van de meivakantie. Daar komt bij dat KLM al rekende op verstoringen door een ongunstige windrichting... en onderhoud aan een landingsbaan. Aan de wilde staking op de bagageafhandeling doen volgens NH Nieuws zo'n 150 KLM-medewerkers mee. Ze zijn boos over de slechte arbeidsomstandigheden, de enorme werkdruk en een plan om werk uit te besteden aan een andere bagageafhandelaar. De stakende KLM-werknemers eisen een gesprek met de KLM-directie. Alle steden in de oostelijke regio Lugansk die in Oekraïnse handen zijn... worden constant gebombardeerd, zegt de gouverneur van de regio. Die aanvallen worden volgens hem ook steeds zwaarder. De gouverneur zegt dat de Oekraïnse strijdkrachten enkele dorpen in de regio verlaten... om op een andere plaats te hergroeperen. Het Britse ministerie van Defensie zegt wel dat het Russische leger... de afgelopen 24 uur geen noemenswaardige vooruitgang heeft gemaakt in Oekraïne. Volgens de Britten verstoren Oekraïnse tegenaanvallen de Russische strijdplannen.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 Behalve in Lunteren werden de afgelopen weken ook al besmettingen ontdekt in Voorthuizen en Barneveld, enkele kilometers verderop. Het weer: veel zon vandaag, vooral in het noorden, in de loop van de middag wel wat meer bewolking en het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ARB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat Fiede tussen Naar de Vesting en Knalpent NS 7 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen, de linkerrijstrook is dicht. En op de A9 Amstelveen naar Diemen tussen Aalsmeer en Knalpunt Holendrecht 5 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort. Dat ooit nog verwacht, oh, Zacht oh. ik mijn ogen en mijn enkel taboe. Kussen op mijn hart zoals een liefde Mario uh, marie van de Kolk met het nummer Ademloos door de nacht. En Marie-Joseve van de Kolk woont in Zandvoort, hè? Uh, weet je? Nee, dat, dat, dat is ik inderdaad niet. Ja, dat is, gaan we die eens uitnodigen voor de dat is, uh, Ja, Het is Luna, is dat. Luna. Dat is Luna. Ja, die woont ja. gewoon in Zandvoort. Okay. En uh, ik vond het een heel leuk nummer. En dat is toen ooit uh, een paar jaar geleden ja. gemaakt. En ik dacht, dat is, dat is een lekker vrolijk nummer om mee te beginnen in de, in de tweede uur. Nou, wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan zometeen praten met uh, directeur Marcel Elzjan of Wipper over het HDMZ-museum...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 ben ik bezig geweest met het halium ook om te kijken van hoe nu verder. En er is nog een andere expositie van Chinese moderne kunst neergezet. En toen eind november was het voor mij afgelopen daar. En uh, ja, het is gewoon jammer dat het zo gelopen is.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 Uh, zeker toen ik hoorde dat ik uh, ook. Een, uh, ja, dat mijn contact werd uh, beëindigd bij, uh, bij het HDMZ. Ja, ja. Want ik had er nog steeds in om uh, daar vol in te gaan. En. Uh, ja, ook uh, richting alle vrijwilligers. die uh, hun aardigste best hebben gedaan. om het uh, zo goed mogelijk uh, te laten verlopen. Ook met de hobbels natuurlijk.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 Ja, als de pot leeg is, dan, uh, dan kun je niets meer ja. doen. Ja, nee, precies. Maar wel complimenten betreffende die laatste uh, opstelling, uh, eigenlijk over die Chinese kunst. Dat was ja, precies mooi. Ja, precies. Was echt heel ja. mooi. Ja. Nee, je hebt ook redelijk wat uh, bezoekers getrokken, gelukkig. Dus, uh, maar ja, ik had nog een Escher uh, tentoonstelling uh, oh. gepland uh, en nog een. Uh, een vervanging van de zandsculpturen uh, uh, evenement uh, maar dan miniatuurische sculpturen in het museum zelf. Uh, nog een, uh, een expositie van Marcel Bastiaans, een uh, bekende uh, uh, schilder. Lange uh, en App en Haan, een bekende beeldhouder. Houder. Maar ja, dat is allemaal niet, uh, niet meer doorgegaan.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 Juist vanwege uh, zeg maar alle technische specificaties die aanwezig zijn in het gebouw... en die goed zijn uitgevoerd, daardoor, daardoor heeft het een, een uh, zodanige meerwaarde als, als museale locatie. En dat moet gewoon uh, gebruikt blijven. Dat, dat moeten ze uitnutten. Ja. Nou, we gaan het dan zien wat er allemaal gaat gebeuren in, uh... We hebben natuurlijk een nieuwe gemeenteraad die daarover gaat, uh, gaat beslissen of dat een goed idee is of niet. Ja. En uh, we gaan het heel nauwkeurig nou, volgen. Ik denk volgen. nog steeds heel graag mee in dat verhaal. Want ik, uh, mijn hart ligt nog steeds in Zandvoort. Na uh, al die jaren ook van de zandsculpturen. Dus uh, wat dat betreft, uh, als we het horen vanuit de gemeente, ik ben nog steeds uh, beschikbaar om daarin mee te denken. Ja, nou... <laughs>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 is tight, suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, into the white, but I know you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 I'm coming home, I'm coming back down tonight Cause I've been hypnotized by the lies But I'm coming home, I'm coming back down tonight Yeah, it's taken time to realize But I'm coming home, I'm coming back down tonight I'm coming home, I'm coming back down tonight No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 Nee, ik zou bijna zeggen, eerste gewone Koningsdag uh, na twee jaar uh, afwezigheid. Ik zit al meteen te denken aan een prijsvraag. <laughs> ja, misschien misschien voor CFM? De CFM Koningsdagprijs. Ja, ja, dat is een beetje te laat om er nu al mee te beginnen. Maar dat is inderdaad wel een leuke. En uh, dat is een beetje in het kader van dat ze dan uh, met de kerst zo druk bezig waren met die verloting. Ja, nou, nu heb je dan. Uh, vroeger had je dan de. Wat is het? De voorjaarstuintjeskeuring. Hè? Van uh, welke ja. tuin er in het voorjaar het mooiste bij lag.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 j.ijverts.live.nl j.ijverts.live.nl En dan de laatste...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 De wandeling start om half zeven bij de ingang van de waterleiding duinen aan de Zandvoortselaan. Aanmelden is verplicht en kan, kan door te mailen naar Berna van Baarsen met dubbel Berna van Baarsen.gmail.com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 ...dat uh, onze pianist bij de TC-diensten... ...Greet vasthouden, die uh, maakte ons opmerkzaam... ...dat er een, uh, een openbare uh, zangmanifestatie was... ...bij de Brandenburger Tor ja. in Berlijn... Uh, ...van Donanomi Spachem. En dat heb ik toen opgezocht... ...en toen hebben we dat gebruikt in de TC-vieringen... In, ...in de Achterkerk en in de Dorpskerk... ...binnenkort weer op uh, 6 mei...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 Dus wie dit hoort, die mag gerustig aanschuiven. Er worden kopietjes uitgedeeld van de kanon die we gaan zingen. En uh, Greet Wassenaouw gaat achter de piano zitten. En we hebben, uh, die hebben we nu net geregeld van, uh, van de Beach Pop uh, En uh, het werkt allemaal, dus uh, we kunnen daar gaan, uh, gaan zingen. En uh, de burgemeester gaat ook wat zeggen om half uh, drie...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 ja, ze, ze hebben een waanzinnig uh, nationale trots. Waardoor ze nog steeds op de been zijn. ja, en, ja bij Maru, Mariupol bijvoorbeeld. Daar, daar zitten nog steeds een paar duizend man in de kerkers. En uh, Poetin zegt wel, we hebben gewonnen. Maar uh, niet heel uh, Pool heeft zich overgegeven, zou ik maar zeggen. Nee, nee, die mensen hebben tot niks te verliezen. Dus die hebben uh, van, nou, we gaan hier gewoon niet weg.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 En de redactie werd gedaan door Gerry Rutte en uh, de presentatie was ondergetekende, ja, en ondergeschreven Mag ik ook Cordray. nog een reclame maken voor mijn eigen programma Aanstaande Woensdag. Ja, dat de mag ja? ja, dat mag ook. Wie ga je krijgen? Ik ga uh, Speks Hildebrand krijgen. Ik zal hem meteen wat laten horen. Woensdag 27 april van 8 tot 10 uur s avonds, weer een aflevering van De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse rock- en popmuziek. Deze keer met Theo van Scherpenzeel, beter bekend als Speks Hildebrand. Ja, dat is omdat... Dat uh, was het eerste plaatje wat Speks Hildebrand kocht vanuit... Ah.